8 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. President Obama waarschuwt de Libische leider Gaddafi... dat hij per direct moet stoppen met aanvallen op Libiërs. Op een persconferentie zei Obama dat het staakt het vuren... in het hele land moet worden uitgevoerd. Daarover valt niet te onderhandelen. Eerder vanmiddag kondigde de Libische minister van Buitenlandse Zaken... en staakt het vuren af. Maar in sommige steden zou nog steeds worden gevochten... Obama benadrukt in zijn toespraak dat de Verenigde Staten militaire interventie in Libië steunt, maar daarbij niet het voortouw zal nemen. De bedoeling is dat Frankrijk, Groot-Brittannië en de Arabische Liga dat doen. Ook zet Amerika geen grondtroepen in. De Nederlandse regering trekt een miljoen euro uit voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan. Het geld gaat via het Nederlandse Rode Kruis naar het Japanse Rode Kruis, dat een centrale rol speelt bij de noodhulp in Japan. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een rekeningnummer geopend voor giften. Dat is nummer 6868. De verplichte kruisbeelden op scholen in Italië zijn niet in strijd met de wet. Ze mogen gewoon blijven hangen, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Een lerares in Italië had geklaagd omdat de beelden in strijd zouden zijn... met de scheiding tussen kerk en staat. De lerares kreeg in 2009 gelijk van het Europese Hof. Maar verschillende landen, waaronder Italië en Polen, gingen in hoger beroep... Het hof oordeelt nu dat landen zelf mogen beslissen over religieuze symbolen in klaslokalen. Bovendien is er volgens het hof geen bewijs dat de kruisbeelden invloed hebben op scholieren. Paul de Leeuw stopt met zijn dagelijkse talkshow op Nederland 3, de Madi Wodo Vrijdagshow. De Leeuw zegt dat hij er met plezier in heeft gewerkt, maar hij wil nu nadenken over nieuwe uitdagingen. Van der Vara en BNN had het niet gehoeven, zij wilden wel een tweede seizoen. Het dagelijkse programma kampt aan het begin van het seizoen met matige kijkcijfers. Nadat het programma in de winterstop werd aangepast, trokken de kijkersaantallen wat aan. De laatste uitzending is eind mei. En dan het weer. Vanavond trekt de regen uit Zuidoosten weg en klaart het op. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan een gat of acht. Dit was het NOS-journaal. Aan de BVK is Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor hoogmaanden. Twee kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er zijn veel mensen op weg naar Ahoy in Rotterdam voor een musical. Daardoor staat de file op de A15 Rotterdam richting Europoort... voor Knoppen 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat tussen Soesterberg en Leusten 4 kilometer.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 Onze staatssecretaris van Volksgezondheid. Een van de nieuwe CDA-gezichten in het kabinet. En in verband met haar overvolle agenda, want dat is hier, sprak ik haar eerder. Welkom. Dag mevrouw Reintjes. Ja, wij gaan praten over uw ervaringen in de slangenkuil Den Haag. En uh, ook over uw achtergrond als verpleeghuisarts. Uw politieke vakgebied nu. Hoe is het allemaal begonnen? U bent gebeld door meneer Verhagen. U kent namelijk zijn vrouw. En Verhagen ging u polsen voor deze functie. U had helemaal geen politieke ervaring, was niet eens lid van het CDA. Wat bent u verbaasd geweest? Ja, en het ging, het ging nog in stapjes ook. Want ik uh, was druk op die dag en uh, ik werd gebeld. En uh, ik kende Maxime Privé. En met name via zijn echtgenoot, omdat hij door mij opgeleid is in de tijd uh, aan de VU... En uh, het eerste wat er gebeurde was dat ik schrok... en dacht dat er thuis iets was. En toen dat niet was... Dat het met ik, haar wat was. Dat het met haar was. En ik schrok. Dus ik dacht, nou daarna zei ik van... ja, maar ik heb het veel te druk. Uh, dus, want ik was op weg naar iemand. Uh, ik had een heleboel telefoontjes gehad. Dus um, ik zei nu even niet. En iets later dacht ik... maar wat zou er dan geweest zijn? Ik bel even terug. En uh, toen hoorde ik het. En toen was ik um, er wel stil van omdat ik uh, aan de ene kant het gevoel had van, uh, oh, dit is het. En aan de andere kant van, dit kan niet waar zijn. En het was een drukke dienst, dus ik dacht, ik moet goed nadenken. Um, dus toen heb ik mijn collega gebeld, Mirjam. En ik zei, Mirjam, ik ben net gevraagd om staatssecretaris te worden. Toen was ze op haar beurt helemaal stil. Ja. En toen zei ze, wat kan ik voor je doen? Ik zei, nou, ik heb dienst. En... Toen zei ze, wat kan ik doen? Ik zei twee dingen. Of je wordt staatssecretaris, of je neemt de dienst over. En toen zei zij, ze, dan neem ik liever de dienst over. Dus dat was het eerste moment dat ik het hardop zei. Ja. En dat het uh, dus een, een flinter van een realiteit begon te worden. En um, toen ben ik nog naar één iemand toegegaan. En dat was op mijn eigen afdeling... Daar zag ik mijn foto op de gang, zoals dat op de afdelingen is. Je, je gezicht met je naam eronder... voor mensen die het niet in één keer kunnen onthouden. En toen realiseerde ik me wel dat uh, als dit het pad was wat voor me lag... dat ik misschien wel niet terug zou komen daar. Ja. En toen begon dus eigenlijk de afweging van... Uh, waar ga ik naartoe ja. en waar kom ik vandaan? En wil ik dit echt? Ja, het gekke is dat willen... dat het was heel moeilijk te voelen, van wat wil je? Ik had veel meer het gevoel van, er gebeurt iets, er is iets de bedoeling. En dat ik moest nadenken van, wat, wat wil ik? En wat gaat er gebeuren? En hoe voel ik me dan als ik het een of het ander doe? Wat betekent het? Ja, want u had dus inmiddels geen dienst meer, dat had u geregeld. Ja, en toen? Hoe... Nou, toen reed ik een beetje suffig naar huis. En toen, toen belde ik... Uh, en mijn zoon was in de buurt, die is toen gekomen. Mijn dochter, mijn man was in Singapore. Die, is, die was er net, dus die moest omdraaien en meteen weer terug. Oh, dat heeft hij gedaan. Ook gedaan, ja. En uh, toen heb ik nog een keer gebeld eigenlijk, uh, naar Maxime... om te zeggen van, goh, waarom vraag je me eigenlijk... Uh, wat zie je voor je? Uh, wat zie je mij dan doen op die positie? En... Uh, ook om te toetsen of ik, uh, of, of ik daar, daar hetzelfde gevoel bij kon hebben. Of hij niet een uh, enorm overdreven gevoel van uh, wat ik kon zou hebben. Wat ik, waar ik hem in één telefoongesprek over uit de droom kon helpen. En nog een paar andere mensen waarvan ik inschatte... dat ze begrepen wat het betekende om zo'n functie op je te nemen. Ja. En hoe zich dat zou verhouden tot, uh, tot mij. En wat waren dan dingen die mensen tegen u gezegd hebben... waardoor u dacht, ja, ik ga dit doen? Um, visie kwam uh, naar voren... en ervaring, het veld kennen... weten hoe de zorg in elkaar zit... was heel belangrijk. Achteraf is dat ook zo... want de, de zorg is een enorm complex gebied... met krachtenvelden en dynamiek... die, die je eigenlijk niet van papier af kunt uh, leren kennen... en aanvoelen. En um, ja, een aantal andere eigenschappen durven... en uh, staan waar je voor staat. En... Ja, niet omgeplazen worden door dingen en die daar niet toe doen. En wat, wat waren argumenten om het niet te doen? Want die waren er natuurlijk ook. Ja, die waren er een heleboel. Um, ik was uh, sinds ongeveer anderhalf jaar uh, helemaal mijn vakgebied weer ingedoken. Ik had de periode daarvoor had ik uh, veel gemanaged. En, en was u echt weer verpleegarts? Oh, heerlijk. Ik, had, ik was weer helemaal opgeladen met precies de juiste doseringen. En ik zat helemaal heerlijk in de, de geneesmiddeleninteracties. En uh, prachtige schema's weer in mijn hoofd over wat de lever doet met welk medicijn. En daar genoot ik ook echt helemaal van. Um, en midden in de mensen iedere dag. En uh, ja, dat, dat is een. Een weldaad die ik iedere keer als ik dat los heb gelaten... en dat heb ik vaker gedaan voor het management of voor het onderwijs aan de universiteit... waarvan ik weet hoe, hoe, hoe snel je het uh, zo ver af laat drijven. Dat je, ik mis dat dan heel erg. Dus die afwegingen. Maar ook wat betekent het voor het gezin. En, uh, want ik wist natuurlijk wat voor een slopend soort van bestaan het is... Hoewel ik dacht, dat gebeurt mij natuurlijk niet. Maar dat is het. Uh, maar dat gebeurde me natuurlijk wel. En, uh, en ook van, nou, ik ben nu 57. Uh, ik zit 30 jaar in de zorg vanuit alle kanten. En het doet er voor mij toe mm -hmm. om daar iets zinvols te doen. Ja. En ook een enorme kick. Zo van, wauw, ik word gewoon gevraagd door staatssecretaris. Nee, het is zo gek. Dat, dat, dat voelde ik niet. En dat vond ik dus ook heel raar. Um, mijn zoon was de eerste die dat had. Yes, mam. En dat vond ik heel grappig, want ik had het helemaal niet. Mijn, mijn moeder had het al helemaal. Die zei: Dat moet je niet doen. Mijn moeder is 87 niet doen. Die is je echt niet hoor. Dat is niks voor jou. En ik zou niet zeggen waarom niet? Um, want, en, waarom niet? Waarom nou, zegt u? Dat ja, niet? Uh, dingen als slangenkuil of uh, moet je eens kijken hoe dat eraan toe gaat. En nou ja, angstige overwegingen ook. Uh, maar dat is het toch ook? Ja. Het is toch ook een slangenkuil? Um, het is een leeuwenkuil, zoals ik het heb meegemaakt. Ik denk dat het hele leven een slangenkuil is, eerlijk gezegd. En ik heb me wel vaker staande moeten houden in omstandigheden... waar je erg op je kieven moet zijn voor belangen. En is het niet dus erger nergens... dan elders? Nee. Het, het, um, het, het, de echte politiek, zoals die zich afspeelt in de Tweede Kamer... is eigenlijk meer topsport omdat je van de oppositie weet waar ze voor staan. En die zijn ook in ideologie geworteld. En buiten de, de echte debatten, waar je natuurlijk alle, allebei je rol speelt... met een zekere verve, mm -hmm. um, ben je professionals die met hetzelfde bezig zijn. En spreek je daar ook over. Ik denk net als elftallen die in de, uh, voor de wedstrijd... Uh, het heel goed met elkaar vinden kunnen en in, in het veld ja. uh, ook eens een forse tackle kunnen geven. Ja, en, ook een uh, soort spel eigenlijk. Ja, sport. Ja. Ja. sport u ja. was natuurlijk hartstikke nieuw hè? en uh, journalisten waren ook echt nieuwsgierig naar u. Wie is dat? En dat klonk in de tijd zo. Goedemorgen, bent u Marlies Veldhuizen? Goud de grote onbekende. Ja, de ja. grote onbekende voor ja. ons allemaal. We willen u graag wat beter leren kennen. Wat uh, komt u doen in Den Haag? Ik ga de kloof slaan, de, de, de kloof overbruggen. ...tussen het beleid en de mensen in de zorg. Marlies is een uh, hele spontane vrouw. Ze is uh, slim, ze is nooit slim. Niet iemand waarvan je denkt een geslepen tacticus. Oh. Ze is een, een hele slechte ruziemaker. Ze zal nooit zaken op het spits drijven. Als uh, mensen haar in een kwaad daglicht brengen... ...dat ze dat moeilijk van zich af kan laten glijden. En toen ik naar binnen ging, um, had ik, denk ik, de plankenkoorts... Um, van iets voor het eerst, van hoe, hoe zal dat zijn? Hoe voelt het aan als ze allemaal tegenover je gaan staan in die bankjes? En hoe voelt dat tegenover je staan in die bankjes? ja De eerste keer had ik dat, dat extraatje nog niet meegemaakt. Van die, van die verven waarmee je um, naast je woorden ook, ook non-verbaal je, je, je betoogkracht bijzet. En, uh, Heeft u toen... dat moeten leren? Ik weet niet of ik het al geleerd heb, maar in ieder geval heb ik geleerd... dat het niet een reeks van felle beschuldigingen is... die de fractieleden op je afvuren. En de eerste keer toen er gezegd werd... maar u hebt toch gezegd dat dit of dat... dacht ik, heb ik dat gedaan? Wat hebben we verkeerd gedaan? En ja, dat spel, de dat, allereerste keer, vond ik dat echt verbijsterend. En, uh... en wat, u voelde zich aangevallen? Nou, ik reageerde op dat appel van verwijt en uh, uh, kwam dus terug op het departement. We moeten dat onmiddellijk in orde maken, want het is, het is helemaal niet goed. En ja, daar, daar heb ik nu van geleerd dat dat de manier is om uh, van de andere kant... Uh, ja, de, de, de, de, de belangrijkheid van wat jij op dat moment wil zeggen te benadrukken. Maar dat het om dingen gaat die zich over een lengte van jaren afspelen. Ja. De stroperigheid natuurlijk ook. Hè? Want er, is, uh, er was een bespreking van de begroting van volksgezondheid. Die moest u natuurlijk verdedigen, daar in uh, het parlement. En dan uh, schrijft de Volkskrant de volgende dag... Veldhuizen debuteert met Ik weet het niet. Ja. Die krant die leest u dan. Ja, ja dat was een, een wonderlijke... Uh weergave van wat er gebeurde. Een heel lang debat. Het was het maar eerste. goed, dit gaat mij eigenlijk ja, meer om, om, om zo'n krant opeens voor je neus te krijgen. Ook vond het ontzettend oneerlijk. Want ik had het gevoel dat van de duizend vragen die er gesteld waren... ik ontzettend tevreden was dat ik er 880 Wel. al wist te beantwoorden. Ja. En van 120, ik noem maar wat hoor... Um, eerlijk zijn, nou, die zoeken we op. Want uh, dat ja. gaat over drie cijfers achter de komma en laat ik alsjeblieft niet iets zeggen ja. wat niet klopt. Zo van zeg, jongens, ja. ik kan ook niet alles weten. Ik ben net begonnen, weten? doe even normaal. Weet ja. dat gevoel? Ja, ja, ja, dat, uh, maar goed, die krant, ja. he, heeft u die bewaard eigenlijk? Ik heb een grote bak thuis waar die dingen in gaan. Omdat ik uh, van de positieve en de negatieve dingen... niet uh, van koers wil raken. Dus we hebben aangeleerd thuis dat mijn man leest de dingen... En de, de dienstcommunicatie bij ons uh, leest de dingen voor. En dan hoor ik of het goed of slecht was. Ja. En, uh, maar goed, zoiets. hè? was een, ja. toch niet echt een leuke kop? Nee, ik vond het heel, helemaal niet leuk. En het was het eerste berichtje. Maar dan ziet ja. u toch met pijn in uw buik dat te lezen? Oh, nee, dat... ik was eerder boos. Boos? Ja, een beetje, een beetje boos. Van, nou, dat is nou niet, uh, niet leuk als binnenkomen. Maar het was ook een heel klein berichtje. Nee, maar goed, dat is natuurlijk dan wat er... Ja. Hè? Dan komt dat, gaat dat een beetje zo rondzingen. Ze doet het niet goed... Die veldhuizen. Ja, dus dan moet je de volgende moment uh, afwachten... dat je weer een kans krijgt. Dus het eerstvolgende debat en de eerstvolgende brief. En daar heeft u daar dan is... wel zin in. Denkt u dat niet, nou, ik heb hier ook helemaal geen zin in? Nee, nee, nee, want ik vond het juist zelf heel leuk geweest... dat, dat begrotingsdebat <lacht> en, de, en de dynamiek die ik begon te zien... hoe die zich afspeelde... En ik vond zelf dat het, een, dat het debat goed was gegaan. Dus ik was zelf tevreden. Toen dacht ik, nou ja, die journalist is gewoon niet tevreden. En op een gegeven moment leer ik dat spel met die journalisten ook wel. Ja. En toen zag ik ook dat het meer een kwestie is van... Um, de relatie die je ook opbouwt. En dat alle punten van nieuws weer een ander soort van nieuwswaarde hebben. En de eerste maatregelen die ik kon nemen, dat waren hele goeie. Dus daar kreeg ik toen ook goede pers op. En uh, toen hadden we het gehad. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Ik praat met Marlies Veldhuizen van Zanten... de staatssecretaris van Volksgezondheid hier in Nederland. We hebben het over uw ervaringen in de politiek. Um, ja, want wie praat u dan moed in? Doet u dat helemaal zelf? Want u zei, nou, ik vond dat ik het goed gedaan had. Maar belt u dan, als u zo'n krant heeft bijvoorbeeld heeft gelezen... uw man op, van nou, moet je nou toch horen? Nou, hij, hij leest de krant voor. Hij leest hem voor dat ik hem lees... En dan, oh, hij, uh, dat is ook een afspraak. Hij filtert. Zat er hij filtert. Er rezen. staat een niet zo heel leuk stukje hierin. Okay. Ja. Wil je het zien? En dan zeg ik heel vaak, uh, laat maar zien. Uh, of niet. Uh, ligt een beetje aan de momenten. Want de agenda is, is heel vol. En als iets al gebeurd is, dan doet het er ook niet meer toe. Dus ik concentreer me heel erg op de dingen vlak voordat ze gaan gebeuren. Of lang voordat ze gaan gebeuren. En met dat wat... Wat er toch al staat, ja, daar, daar kan ik niks aan doen. Dus die publiciteit, die laat ik een beetje opzij. Ja. En, maar uh, ook om jezelf te beschermen, kan ik Ja, bovendien, ja, ik, ik wil niet van de wijs geraakt worden. door wat iemand zegt over. Nee. En dat gebeurt niet. Ik bedoel, u blijft voldoende vertrouwen op uzelf? Ja, groeide ook alleen maar. Want de, de eerste paar keren daarna ging dat prima. Ja. En uh, pers wen je ook aan. In de, de eerste keer is het natuurlijk heel raar als je zo'n zo, zo, zo balletje onder je neus geduwd ja, krijgt. Ja, zo'n microfoon. Ja. En um, flits, flits, flits en... en ik keek achter mezelf. van Voor, voor wie zijn ze? <laughs> um, en uh, nu heb ik gemerkt. Dat ik het het beste. Een beetje langs me heen kan laten gaan. En gewoon doen alsof het een gewone vraag is. Van een gewoon iemand. In plaats van pers. Ja, ja. En dat ik gewoon die persoon antwoord. En dan, uh, in plaats van het... dat hele volk wat zit te ja, luisteren. Nee, ja precies ja. U kwam de afgelopen maanden. Natuurlijk ook in het nieuws. Hè? Um, door uw dubbele nationaliteit. U heeft een Zweedse vader. Dus u bent Zweedse en Nederland. En um, doordat bekend werd dat de gedragsgestoorde jonge Brandon uh, in een kliniek werd vastgebonden. Uh, laten we even luisteren naar Wilders over de dubbele paspoorten... en u zelf over Brandon. Afschuwelijk om te zien hoe zo'n leuke jongen... die ook aardig praat tegen je... want het lijkt alsof je zelf in die kamer staat. En zijn moeder. En het moet verschrikkelijk zijn als jouw kind geen toekomst heeft. De Kamer verzoekt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten en Hielner, haar Zweedse nationaliteit op te geven en gaat over tot de orde van de dag. Aldus Wilders uh, in de Tweede Kamer. Wat betreft Brandon, hè, u klinkt daar echt geëmotioneerd. Hoe vindt u dat om dat terug te luisteren? Denkt u dan, ja, dat heb ik goed gedaan? Of vindt u dat u dingen anders had moeten doen? Het is heel gek om het terug te horen. Ja, ik zie het aan u. Um, Waarom dan? Nou, het was een spoeddebat. En um, ik, ik, had, ik wist dat dat uh, filmpje zou komen, dus ik had het op televisie gezien. En het dat dat was heel naar om te zien. En er was een hele context omheen natuurlijk ook van verontwaardiging. En het idee dat het ook anders zou kunnen en niet zou moeten. En dat iemand daar wat aan moest doen. En ik realiseerde me dat die iemand dat daarmee naar mij gekeken ja. werd. dus. Ik dacht, wat zou ik kunnen doen? Dit? En hoe zou het zijn? Dus dat was één kant. En aan de andere kant ben ik natuurlijk ook uh, arts juist in de psychogeriatrie. Dus uh, uh, gedragsproblematiek en dat soort dingen, die, die, die, die ken ik. En die dingen speelden tegelijk een rol. Dus toen ik in de kamer kwam, hoorde ik die gedachtengangen tussen de kamerleden. Want zo begint zo'n debat dan. En uh, toen schakelde eigenlijk alles uit. Ben ik denk ik ook een beetje vergeten. Alles wat er op papier stond of zo maar en, bent u hard uh, reageerde ik eigenlijk voor die uh, reageerde ik over wat er met die jongen aan de ja. hand was ja maar dat politieke spel want daar gaat het natuurlijk heel vaak om hè u bent echt betrokken zo ziet u er nu ook uit u, u bent echt aangeslagen door die zaak tenminste zo oog nou, ik, ik ik maar dat die politicus is die wel voldoende al geboren ja dit, maar ik denk de politiek schamte overheen over wat er echt aan de hand was want in het echte leven gebeuren natuurlijk heel vaak hele nare dingen. En zoals ik altijd uh, ja, aan het werk ben geweest ook... heb ik daar gewoon ook heel vaak mee te maken gehad. En uh, bijvoorbeeld gaan er in mijn werk natuurlijk heel erg veel mensen dood. En er is heel erg veel verdriet. Dus van, van die uitlatingen zoals ze in de kamer gebeuren... dat iets vreselijk ja. is en schrijnend... dan denk ik vaak, nou, uh, dat hoort toch gewoon bij het leven... Ja, ja. of? Die realiteit, uh, daar loop ik niet voor weg. Nee, daar nee. kom ik juist voor om dat op te lossen. Dus in die zin heb ik vaak het gevoel... dat het juist een tikje aan de oppervlakte blijft. Soms in de pers ook. Ja. Enorm geschokt over iets dat ik denk... jongens, ja. zo is het leven, toch? Ja, U en, weet uh, hoe het echt is. Ja, iedereen weet denk ik eigenlijk nee, maar goed, het is. Vakgebied. Maar ik, ik loop er niet voor weg, denk nee. ik. En, uh, en is de politicus geboren toch wel... Denk ik, omdat ik me realiseer ook dat je samen een, uh, een, een heen en weerspel doet om de beste waarheid naar boven te krijgen. Ja, ik denk zelfs in dat inhoud. debat dat dat ook goed gelukt is. Dat het toch uitzuiverde naar een goed resultaat. Die dubbele nationaliteit, hè? u bent gedeeltelijk opgegroeid in, uh, in Zweden. Uh, een klein, tot totdat u een peutertje was. Maar goed, toch. U heeft in elk geval die dubbele nationaliteit. Die houdt u ook voorlopig. Um, daar wil je. Voorlopig. Nee, hoor. die wil je helemaal geen afstand van doen. <laughs> nee, he? nee. Niet. Want u ja. voelt je gewoon verbonden met dat land. Ja, ja, ieder de helft. Weet je, ik ben. ben uh, ik heb van, van iedere ouder heb ik natuurlijk de helft. Ja. Uh. Dat, uh, dat land. Dat, die, die achtergrond. Hè? Uh, u heeft daar gewoond ook met uw eigen grootouders, dan denk ik... zou er een verbondenheid zitten tussen de keuze van u... na uw studie om de geriatrie in te gaan, de oudere mensenzorg... en het, het feit dat die ouderen bij u gewoond hebben. Dat u zo dicht bij die uw grootouders zit. Er, zit, er zit een heel groot verband ja? tussen. Ik weet natuurlijk niet hoe het anders zou gegaan zijn. Maar uh, mijn grootmoeder... Mijn Nederlandse grootmoeder, waar ik bij in huis woonde... die is ziek geworden, op, op redelijk jonge leeftijd al. En uh, die ziekte nam hand over hand toe. En ik heb dus gezien hoe zij... van een uh, beeldschone, statige dame... Um, langzaam steeds uh, meer ging lijken op de patiënt die die ziekte had. En uh, dat proces, uh, dat heeft me natuurlijk enorm onder de indruk gemaakt. En... Daar heb ik van geleerd dat achter, achter de, de buitenkant van een ziek iemand... Uh, diep daarbinnenin zit de persoon die 18 geweest is... En, uh, en de kleuter die die geweest is. En die kun je aanspreken, want heel veel mensen blijven dat gewoon... en zijn zichzelf ook helemaal niet bewust van hun zieke buitenkant. En is dat de reden geweest dat u die kant op bent gegaan? Ik denk het wel. Um, ik, heb, ik, ik denk dat ik altijd wel dokter zou zijn geworden... Het zitten erg in de familie. Mijn dochter studeert af ergens in de komende maanden. Um, dus dat is iets, beheptheid met blauwe plekken. En hoe komt het en hoe maak je ze weer beter. En dat zit gewoon diep van binnen. Um, maar oudere mensen, ik denk als... Misschien net als, als je op een boerderij groot wordt. Of met schepen. Ik, ik heb oude mensen altijd een hele veilige en prettige... en koesterende stukje van mijn omgeving gevonden. En wat was dat dan precies? De rust. De rust die ze hadden. En de enorm lange uh, uh, blik die ze konden geven op het leven. Want mijn grootvader Die is op zijn... Uh, toen hij tien was of zo, denk ik... naar heerlijk gefietst om uh, het eerste elektrisch licht te zien... Het oh ja? uh, eerste elektrische lampje werd daar uh, en aangestoken. En dan hoop ik dat kijken. het heerlijk was, want ik, misschien zeg ik dat verkeerd. En daar is hij gaan kijken en dat vertelde hij ook. En dat is een soort markeringspunt. Terwijl ik waarschijnlijk op een gegeven moment niets meer in huis zal hebben... wat nog met een, een knopje gaat, maar wat allemaal digitaal zal zijn. En tussen zijn werkelijkheid. En, en die die mijn kinderen mij vertellen... Daar, daar zit dus mijn blik op, op uh, het lange tijdpad van, van, van de mens. En ja, dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Het gaat niet alleen om het nu en om uh, mijn leven... maar een hele duidelijke voortzetting van, van dat van mijn ouders, mijn grootouders... En, is... en naar mijn kinderen en naar mijn kleinkinderen. En is het, heeft het ook met wijsheid te maken? Nou, ze kon, mijn grootouders konden net zo onverstandig zijn als ik nu hoor. Maar ze hadden wel dingen al laten bezinken. En ze hadden gemerkt dat dingen die in hun jeugd voor hun heel belangrijk waren... en vaststonden, dat die in de loop der tijd aan andere opvattingen onderhevig werden. En dat krijg je denk ik mee als je veel te maken hebt met twee generaties eerder. Dat je merkt dat, dingen, ja, dat normbesef veranderd. Uw eigen moeder, u noemde dat net. Hè? U zei ja, zij zag het hem niet zitten. Dat ik staatsik of tenminste, ze zei, moet je dat dan nou wel doen. Hoe vindt ze het nu eigenlijk? Ik denk dubbel. Misschien luistert ze wel. Ze vindt het heel leuk als ik een Kamervraag krijg, want dan ben ik dinsdags op de televisie. <laughs> en ik heb wel eens uitgelegd dat ik dat helemaal niet net zo leuk vind als zij. Omdat je er soms vier krijgt. En die moet je alle vier voorbereiden. En in zeven minuten goed beantwoorden. Dus dat is eigenlijk een heksentour. Maar. Um... Dus ze vindt dat wel, denk ik, een, een leuk aspect ervan. Ziet ze de dochter tenminste? En ze ziet mij. Ja, maar ze ziet me ook vaker omdat ze in de buurt woont. En, uh, en ik dus vaak even kan langswippen. Maar de andere kant is natuurlijk dat ik uh, hartstikke druk ben. En uh, ook minder tijd heb. Maar ik denk dat dat politieke waar ze zo, zo voor beducht was, dat dat wel is meegevallen. En zou u haar met een. Of zit zij in een verpleeghuis? Nee. Ja. Zou u haar met een gerust hart het verpleeghuis in Nederland indurven laten gaan? Want dat is natuurlijk uw politieke terrein, daar is veel kritiek op. Ja, nou, de, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik um, haar heb aangeboden... de benedenverdieping in, in mijn huis. Liefstwaar repet. Liefstwaar repet, ook omdat ik dat een ontzettend gezellige manier vind... Van, van bij elkaar blijven. En dat zij toen zei, lieve schat, ik ben... Ik zei, als je je heup nou breekt of zo, dan, dan kun je hier, kun jij hier komen. En uh, toen zei ze, lieve schat, ik vind het erg lief... maar ik ben helemaal niet van plan om een heup te breken. Maar goed, mocht er iets anders gebeuren, want ze is op leeftijd... dan is dat eigenlijk uw plan. Ik wil haar gewoon bij mij in huis. Ja, maar waarmee ik niet wil zeggen dat instellingen niet, niet, niet goed zijn. Uh, maar t, t, t, ik zou het zelf... Heel gek vinden als ik uh, heel veel altijd uh, gewerkt heb en gezorgd heb voor de opa's en oma's en inmiddels de vaders en moeders van anderen, om dat dan niet zelf voor mijn eigen moeder en tante te doen. Dus dat, dat is het eigenlijk meer. Het zou, zou ja. heel raar aanvoelen. Of heeft u, ook maar ook het gelukkig voel... zijn we zover. Maar heeft u het ja. gevoel dat u dat moet doen, omdat zij dat ook voor haar moeder heeft gedaan? Nee, nee, nee, nee. Ik heb nooit het gevoel van moeten doen, maar meer van. Hoe, hoe loopt het en hoe, hoe, uh, hoe ontwikkelt zich dit? En uh, je hebt alle kans dat zij dat op een hele andere manier gaat regelen... want ze is geweldig zelfstandig. En, uh, maar laat ik zo zeggen, ik zou het uh, een eer vinden... en fijn vinden om het te mogen doen. Laat ik en zo als u op leeftijd bent bij uw eigen dochter, is dat ook wat u dan denkt? Ik zou een anekdote vertellen. Mijn dochter die heeft op een gegeven moment, toen ze nog vier of vijf was... Toen we een licht discussiepuntje hadden. Over iets wat ze heel graag wilden. Gezegd. Nou, maar als jij dat niet doet. doe Ik laat jouw rolstoel niet. <laughs> <laughs> en toen. <laughs> en uh, toen realiseerde ik me. Dat dit dus van alle tijden is. Maar dat. Um, ik zelf denk ik ook. Zal denken. Net als mijn moeder dat denkt. En heel veel oude mensen. Ik wil mijn kinderen niet belasten. Er zijn heel veel oude mensen die dat voelen. Maar als. Dochter, zou ik het wel heel knus vinden. En is er een droom waarvan u denkt... dat wil ik, ik nu als staatssecretaris bereiken hier in Nederland? Tot slot. Het, het belangrijkste van een heleboel belangrijke dingen... is dat ik vind dat de zorg ondergewaardeerd wordt. En dat de verzorgenden met wie ik eh, ongelooflijk fijn samenwerk... heb samengewerkt in 30 jaar... dat die vaak voor vanzelfsprekend worden aangenomen. Ze zijn er toch wel... En dat uh, ik heb meegemaakt dat zij met hun betrokkenheid, iedere dag weer, en wijsheid, het heel goed kunnen verzinnen, dat ze een gouden onderdeel van de samenleving zijn. En dat wil ik kenbaar maken. Ik wil hun inzichten naar voren halen en ik wil ze heel erg hoog op het schild tillen. Nou, dat heeft u in elk geval in deze uitzending dan geprobeerd bij deze. Hartelijk dank, Marlies Veldhuizen van zanten onze staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Trouwens ook. En dit gesprek is uh, straks terug te beluisteren... op uh, de site van Max, dingennl En uh, straks neemt uh, Willemijn Veenhoof het van ons over met BNN Today. Wat zijn jouw onderwerpen, Willemijn? Margeet, goedenavond. Uh, we hebben het... Onder andere over Libië. Remco Andersen van de Volkskant die is in Benghazi en die heeft het allerlaatste nieuws daar vandaan. En uh, Gerbert van der A. die weet alles over Gaddafi. en die kan een beetje inschatten wat Gaddafi nu ongeveer gaat doen. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Radio 1 Het NOS-journaal. President Obama heeft nog eens benadrukt dat al het geweld tegen de Libische bevolking onmiddellijk moet stoppen. Anders wordt ingegrepen, zei Obama op een persconferentie. Vanmiddag kondigde het Libische bewind een staakt het vuren af, maar in sommige steden lijkt toch nog te worden gevochten. Obama zei duidelijk dat de VS niet in zijn eentje zal ingrijpen, maar alleen als deel van een internationale coalitie. De kruisbeelden in Italiaanse klaslokalen zijn toch niet in strijd met het Europese recht. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in hoger beroep dat ieder land zelf mag beslissen over religieuze symbolen in klaslokalen. Eerder oordeelde het Hof dat de kruisbeelden in strijd waren met de scheiding tussen kerk en staat. De zaak was aangespannen door een lerares in Italië.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 18 maart, 2 over half negen. Goedenavond. Ja, het is dikke, doffe ellende in de wereld. In Libië werd vandaag een staakt-het-vuren uitgeroepen. Maar kwamen er toch weer gevechten en er waren zware explosies te horen in de hoofdstad Tripoli. Wat moeten we de komende dagen verwachten? En een week na de aardbeving in Japan lijken de problemen met de kernreactor alleen maar erger te worden. Samen met Diederik Samson neem ik zo meteen de stand van zaken door. En in Jemen is vandaag de noodtoestand afgeroepen na de tientallen doden vielen in de hoofdstad Sanaa. En de Nederlander Sam van Vliet die woont daar en die hoor je zo meteen. En onze Jos Kreugel die ging op zoek naar Gijs Tio. Vrienden en familieleden die doen er alles aan om uh, aandacht te krijgen voor hun vermiste vriend. Nu hebben ze ook bij het Centraal Station een doek opgehangen van 20 bij 5 meter met alle gegevens erop en een foto. Ze halen werkelijk waar alles uit de kast. En uh, iets wat grieperig van Lucky Kink met <laughs> een de beetje, hele mooie zware stem. Het is uiteraard veel nieuws over Libië en Japan. De twee hoofdonderwerpen van vandaag en ook in de ranking zijn dat de hoofdonderwerpen. Verder zijn de stemmen geteld in Flevoland. <laughs> en ging uh, opstelde koffie inschenken voor bejaden. Kassantje, kopje thee. Nou. En, de, en even de tijd nemen ja, ja, ja, ja. voor elkaar. Zometeen de volledige top vijf na negen uur. Leuk, dankjewel. Ja, En iedere dag hoor je hier in BNN Today wat bekende Nederlanders bezighoudt. Te beginnen vandaag met de oud-staatssecretaris Jack de Vries. Het nieuws van de dag is natuurlijk het VN-besluit over de no-play-zone in Libië. Het unieke van dit besluit is, is dat het in samenspraak heeft met M de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. Die zorgvuldigheid is prachtig. Nu alleen maar hopen dat het niet te laat is. En de dag van cabaretier Guido Wijers. Een week lang zat ik op een eiland, beschermd van al het nieuws. Een week lang geen Libië, geen bezuinigingen, geen OV-chipkaart en een week geen Japan. Zorgeloos, want wat je niet ziet of hoort, gebeurt niet. En ik denk dat ik die lijn even doorzet en de komende week gewoon het journaal blijf kijken... met mijn ogen dicht en mijn vingers in mijn oren. Gewoon nog even vakantiegevoel. En breekijzer van Nederland, Pieter Storms. Het is regenachtig in Amsterdam, maar het nieuws over Japan gaat natuurlijk de hele wereld over. En ik heb bewondering voor die 50 uh, firebestrijders... die proberen met helikopters die kerncentrale tot bedaren te brengen. Wij hebben ook heldhaftige helikopterpiloten die misschien hun steentje zouden kunnen bijdragen daar in Japan in plaats van op het strand van Libië. Ja, bioloog Freek Vonk die gaat zich naast het melken van gifslangen nu ook storten op een kinderboek. Daarover meer zometeen, maar eerst even Freek, wat heb jij vandaag gedaan? Goh, wat heb ik vandaag gedaan? Ik, heb, uh, ik ben heel druk bezig met mijn schrijven van een artikel... We zijn nu bezig met het analyseren, het bekijken van alle DNA van een slang. Dat is een koningskoper, de langste gifslang ter wereld. Nou, alle DNA, dat is natuurlijk heel erg veel. Uh, lettertjes zijn dat op mijn computerscherm. En uh, ja, die zijn we aan het bekijken. En we zijn bepaalde stukken ertussen aan het uh, bekijken. Wat ze doen, wat het zijn, welke genen zijn het. En we zijn dat die kon aan het schrijven. Dus vooral achter mijn computer gezeten vandaag. Helaas, maar ja, het moet ook gebeuren. Menno gaat er eens ja. opzetten. Ja, ik koop Goeden ja. Goedenavond. Goedenavond. Uh, het Nederlands elftal gaat weer voetballen. Uh, 2e 1k kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije staan voor de deur. Uh, dus heeft bondscoach Bert van Marwijk uh, zijn selectie bekendgemaakt. En keeper Jelle ten Rouwelaar die maakt zijn debuut uh, daarin. Ten Rouwelaar is achter Michel Vorm en Sander Boske de derde doelman. Maandag moet hij zich melden en daar is hij al best een beetje nerveus voor. Nou ja, ik zei vanochtend ook van je gaat weer naar een nieuwe school. En iedereen weet uh, hoe het voelt om, uh, om weer naar een nieuwe klas of een nieuwe school te gaan. Yeah. <laughs> Alleen het voordeel vind ik wel dat ik een aantal jongens nog redelijk ken van PSV en jongerijen. Ik denk dat de meeste jongens in hunzelf zijn gebleven. En uh, dat we gewoon normaal met elkaar om kunnen gaan. En uh, ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Ah, zo geen kleine, kleine jongen meer Deze ten rouwelaar is dus ook uh, naast hem Twente-doelman Sander Bosker er weer bij. Dat is trouwens voor het eerst sinds het WK ook weer opmerkelijk. Want Bosker zit bij zijn club Twente voornamelijk op de bank. Van Marwijk, van Marwijk legt uit waarom hij voor Bosker als tweede doelman heeft gekozen. Ik heb gekozen voor ervaring... En Sander is nog zeer ambitieus. Hij heeft ook net bijgetekend. Hij uh, heeft laten zien in de, de wedstrijden die hij keep voor Twente. Met name de bekerwedstrijd die dat nog heel erg goed doet. Hij kent het Niels zelf al. Hij is met ons in Zuid-Afrika. Hij kent de spelers. Hij kent alles rondom het Niels Helfde. Want -Hal. hij heeft een enorme ervaring. Ja, dan ook nog uh, de loting voor uh, de Europe League. De club van uh, Sander Bosker, Twente en PSV. Ook nog over in de Europe League. Die reizen af naar Zuid-Europa. Twente naar 4, 4, Ah, Vila Real. Nee hoor. <laughs> ja. Vila Real, de nummer 4 uit, uh, uit Spanje. Uh, PSV-loten een van de drie overgebleven ploegen uit Portugal. Benfica, mooie club. Ronald van der de Gier vroeg PSV-trainer Fred Rutte naar zijn reactie op de loting. Ja, ik, ik, ik zie, ik zie wel perspectief, ja. Als je naar de reeks van wedstrijden gaat kijken die Benfica heeft gespeeld... dan, dan zie je altijd wel dat daar uh, tegendoepen bij zitten. Ik heb ze dan wel gezien uh, op tv, uh, Schalke Benfica. Nou, dan zie je ook dat, een team waar je ook tegen kunt voetballen, denk ik. Er speelt één uh, Portugees in, volgens mij. En de rest zijn allemaal Argentijnen en Brazilianen. Dus uh, die kunnen allemaal voetballen en die willen ook allemaal voetballen. PSV-trainer Fred Rutte, dan werd er werd ook nog geloot voor de Champions League. Chelsea en Manchester United nemen het in de kwartfinale tegen elkaar op. Real Madrid speelt tegen Tottenham Hotspur... en Barcelona werd aan Shakhtar Donetsk gekoppeld. En titelhouder Inter treft Schalke uit Duitsland. Dan het uh, voetbal van vanavond, dat is er ook, Willemijn? Mm. Uh, ja, in ook maar. Okay. met ja. Wel in ook? Ja, en dan. Nou ja, goed. En dan ook nog uh, <laughs> AZ tegen Vitesse. Uh, Frank Bielaert is erbij. Frank, wat voor wedstrijd mogen we verwachten? Nou ja, de afgelopen jaren was dit een bijzondere wedstrijd. Twee jaar geleden kon AZ kampioen worden thuis tegen Vitesse. Dat lukte niet. Toen won Vitesse met 2-1. Vorig, vorig seizoen moet ik zeggen, lukte dat Vitesse ook. Toen werd het hier 2-1. Dat bleek achteraf de laatste wedstrijd van Ronald Koeman in dienst van AZ. Dus hier zit wel een kleine geschiedenis aan. Zoiets gaan we niet meemaken. Maar het wordt hier al jaar 2-1. De vraag is alleen voor wie wordt het vanavond 2-1. Dus als je wilt inzetten, ik zou zeggen 2-1 is een mooie uitslag. Mag je zelf kiezen voor wie. Vanuit uh, Alkmaar. Dus te volgen hier op Radio 1, Willemijn. Ja, ben Dankjewel, hè? Alsjeblieft, Dag. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, in Libië. Volgens slaat men hem me op mijn hoofd. Nou, hop naar je langste lijnhok. Dag, goed. In Libië um, is een staakt het vuren afgekondigd vandaag. Um, ondanks dat zijn er zware aanvallen geweest op de stad Misrata en ook explosies gehoord oh. in de hoofdstad Tripoli. Frankrijk en Engeland staan op scherp om militair in te grijpen. Um, inmiddels is het Rode Kruis weer teruggekeerd naar Benghazi, waar het eerder te gevaarlijk was. Uh, nu kan het wel. En daar in Benghazi is ook verslaggever van de volkskant Remco Andersen. Remco, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe, hoe is het daar in Benghazi? Nou, vrij rustig. Uh, mensen zijn asielig vrolijk al een paar dagen geleden. Iedereen heeft er nu het volste vertrouwen in dat die no-fly-zone uh, de doorslag zal geven voor de rebellen. En er gaan allerlei geruchten de hele tijd over, over naderende tanks en troepen in de buurt. Maar vooralsnog zijn hier troepen gezien. En uh, in Benghazi is de situatie nu gewoon rustig. Ja, want jij bent ook in de omgeving van Benghazi geweest of je hebt mensen gesproken. Uh, en die zeggen van die troepen komen er gewoon nog niet aan. Nee, ja, ik ben zelf op broek geweest gisteren. Ik was, mm -hmm. Een paar dagen geleden was ik in het zuiden, in Ajdawiya. Toen begonnen ze net met uh, met bombarderen daar. Dus ik weet niet of ik niet ben geweest, maar ik heb wel getuigen gesproken vandaag. Die uh, ja, zijn gaan kijken van Megazi hoe ver ze naar het zuiden konden rijden. En uh, die zijn uh, op 50 kilometer afstand in ieder geval niemand tegengekomen. Dus er is nog een heel stuk ten zuiden van Benghazi wat gewoon onder controle van de rebellen is. Ja. Jij zegt net van de bewoners daar, de inwoners, die, uh, ja, die vertrouwen het wel, die no-fly zone, die afkondiging daarvan. Um, er is net een toespraak geweest van Obama. Luister even mee naar een stukje. These terms are not subject to negotiation. If Gaddafi does not comply with the resolution, the international community will impose consequences de resolutie zal worden door militaire actie. Ja, hij zegt de VN-resolutie is niet onderhandelbaar en leg de wapens neer Kadhafi of we vallen aan. En nou ja, daar, daar zijn de mensen dus wel gerust op daar. Nou, nu wel. Het is een vrij jonge resolutie. Ik heb wel een paar mensen horen zeggen van uh, waar blijven ze nou eigenlijk? Maar de meeste ja. mensen hebben het volste vertrouwen in dat vandaag of morgen vliegtuigen boven land zullen verschijnen. Maar ondertussen, ja, er wordt gewoon volop doorgevochten in verschillende plaatsen in het land. En doorgeschoten met tanks en met artillerie. Dus, ja, ondanks dat staakt het vuren van, dat uh, officieel is uitgeroepen. Wat zeg je? Ondanks dat uh, staakt het vuren dat officieel is uitgeroepen. Ja, maar daar is, daar is hier helemaal niemand onder de indruk. Daar uh, lachen mensen echt om, staakt het vuren. Ja, ik heb vandaag mensen gesproken die nadat staakt het vuur nog twaalf lijken weggedragen hebben zien worden bij Isdabia. En uh, er zijn allerlei berichten over volopvechten in verschillende plaatsen. En hier zeggen mensen gewoon van ja, dat is pure propaganda. staakt het vuur, dat uh, leugens zoals altijd noemen ze dat. Dus niemand die hier serieus dat serieus houdt. Ja. En gisteravond toen dat bekend werd van die resolutie, toen was het echt bijna een feest in Bengazi. Ja, nou en of. ze de Wereldcup gewonnen hadden. Er werd overal geschoten, in de lucht, gelukkig. Ja. En uh, ja, mensen kwamen massaal met, met kinderen en met hele families. kwamen ze het klein op uh, in Tobruk, waar ik toen was. En juichen en schieten. En gewoon echt uh, helemaal uitzinnig van vreugde. Want het gevoel is hier echt heel erg van. als die vliegtuigen van Gaddafi tegengehouden worden en als de internationale gemeenschap ons een klein beetje helpt. Dan kunnen we het zelf, wel verder zelf wel, wel aan. Dat zegt iedereen ook. Dus uh, het gevoel is gewoon heel erg van oké, okay, nu gaat het goed komen. Ja, wat denk, wat denk jij persoonlijk? Uh, ik weet het niet. Uh, ik, ik denk niet dat Kadafi zich heel veel zal aantrekken van, uh, van die resolutie. Tenzij het echt ingegrepen wordt door het westen. En uh, dat, dat, dat zullen ze wel doen, denk ik, want ze hebben zichzelf niet verplicht om, uh, om dat te doen. Maar ja, ik, ik, weet het, ik kan geen uh, het een beetje koffiedik kijken, maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel snel hier heel gunstig zal aflopen. Maar het ziet er wel een stuk beter uit voor de rebellen nu. Ja. En hebben die rebellen niet ook een beetje het gevoel van ja, alles leuk en aardig en leuk voor ons in Benghazi, maar eigenlijk een beetje te laat? Die, die nee, resolutie. Hoor. Nee, dat is nu, uh, het is nu dat, dat, dat gevoel dat ik wel een beetje, maar het is nu, uh, het is nu gewoon volop vreugd. Iedereen is heel blij dat deze positieve de wending is opgetreden. Hey Benghazi voelt men zich in ieder geval veilig nu en men hoopt dat, uh, ja, dat snel hun, hun landgenoten die nu nog gebombardeerd worden, zeg maar, dat die ook uh, een beetje hulp ontvangen. Ja. De mensen zijn heel veel vol vertrouwen in het Westen nu ineens. Dus dat, uh, ja. dat zal de komende dagen zal dat uitwijzen of dat, uh, dat terecht is. Voel jij je een beetje veilig daar? Ja hoor, in Benghazi voel ik me, voel ik me prima nu. Ik, bedoel, ik blijf goed op de hoogte van wat er gebeurt. En als de uh, situatie verandert, dan hoop ik op tijd weer, uh, weer weg te kunnen. Ik denk dat het wel uh, leuk is. In Benghazi zit ik nu wel goed op dit moment. Ja, nou ja de Rode Kruis zegt dat ook, hè, dat het veilig is. Daarom zijn ze ook weer terug. Dus goed, okay. hopen dat het zo blijft. En uh, pas toch maar een beetje op jezelf, zou ik zeggen, Remco. Anders dat zal ik doen. Dankjewel. <laughs> Dankjewel hoor. Ja, um, gaan we verder. Um, Gerbert van der Aag, goedenavond. Ja, goedenavond. Gaddafi-kenner en journalist. Um, ja, even met jou bespreken hoe dat nou gaat, hoe Gaddafi hier nu over denkt. Hè. Um, even eerst de situatie. Uh, de, de, daar ligt dat, dat VN-veiligheidsraad, uh, die resolutie ligt er. Gaat dit nou uitlopen op een, op een oorlog tussen het Westen, de opstandelingen... en het leger van Gaddafi, denk je? Ja, ja denk, denk ik wel. Um... Kijk, met, met, alleen met een vliegverbod uh, verdrijf je Gaddafi niet. Uh, da, daarvoor zijn waarschijnlijk ook grondtroepen nodig. En uh, ja, omdat uh, het Westen geen grondtroepen uh, wil sturen, uh, ja. Ja, zijn het dan de opstandelingen in het Oosten die uh, het grondwerk moeten gaan verrichten. Ja, en ik ik, ik uh, las vandaag al berichten dat die ook al bewapend worden vanuit Egypte. Dat er vanuit Egypte. Uh, de wapens de grens overkomen. Ja, en dan vermoed ik dat er inderdaad een soort mars op uh, Tripoli gaat plaatsvinden. Uh, maar of dat die succesvol gaat zijn, uh, op termijn misschien wel. Maar ik denk dat het een hele uh, bloedige strijd uh, zal gaan worden. Dus eigenlijk het Westen, hè, ze hebben gezegd geen, sol, geen laarzen, soldatenlaarzen daar op het land. Dus, ja. dus die, die dumpen eigenlijk, of dumpen, maar... Even zwart-wit gezegd, alle wapens daar bij de grens. En dan mogen die opstandelingen zelf optrekken richting Tripoli. Ja, zie En dan krijgen ze dus luchtsteun op het moment uh, dat, uh, dat, het, dat, dat de partijen of de opstandelingen. Of, of de westerse bondgenoten van die opstandelingen. dat nodig achten. En op zich kom je dan natuurlijk een heel eind. Maar kijk, Gaddafi's paleis staat midden in de hoofdstad uh, Tripoli. Er ja. uh, liggen allemaal woonwijken omheen. Um, ja, dat kun je misschien wel gaan bombarderen. maar dan. Ja, ik denk niet dat Gaddafi dan direct om het leven komt. Want die, er zitten allemaal bunkers uh, onder de grond. En ja, de, de burgers die er omheen wonen komen dan misschien wel om het leven. En ja, uh, de, ja, met, met tanks daar binnen rijden... Ja, dan, dan, dan kun je je ook voorstellen dat er op daken overal sluipschutters uh, gaan staan... En, uh, ja, dan krijg je een soort, uh, dat straat per straat veroverd uh, moet ja. worden. En voordat je bij dat paleis bent, ja, volgens mij krijg je dan een beetje Somali-achtige toestanden. Mogadishu uh, is daar beroemd om geworden. Ja. En dan dat, zei, dat is heel moeilijk. Dan zei vandaag, oh, hoorde ik, Koos van Dam, oud-topdiplomaat in Libië, die zei eerder op Radio 1 dat Gaddafi misschien wel taaier is dan we denken. En dat het wel eens zou kunnen zijn dat er een situatie ontstaat... waarin Gaddafi het westen van Libië onder controle houdt... en de opstandelingen Benghazi en het oosten daarvan. Ja. En dat dat een soort, ja, een soort van permanente situatie wordt. Ja, oh ja dat lijkt me ook heel, heel goed, uh, goed mogelijk. Maar um, ja, dat, dat zou dan betekenen dat hij dan ergens tussen Benghazi en Tripoli... Uh, ja, in zicht, hè, waarschijnlijk, dat is de stad waar hij is ge geboren... of in ieder geval in de buurt daarvan mm -hmm. is geboren. Dat ligt ongeveer halverwege... Uh, uh, Benghazi en Tripoli. Ja, dat zal hij inderdaad ook niet zonder slag of stoot uh, opgeven. En die, die, die opstandelingen uit het oosten, die moeten daar langs op weg naar, uh, ja, naar ja. Tripoli. Dus ik kan me inderdaad uh, voorstellen dat op de, op, ja, rondom die stad een soort frontlinie uh, komt te liggen... die daar heel lang kan blijven liggen, Sierte, uh, waar, waarna ja. het land inderdaad uiteenvalt. Ja. Maar, uh, hoe, bedoel, je hebt een boek over hem geschreven. Jij bent in de psyche van een man gekropen. <kwijnt> hoe ver is Gaddafi bereid om te gaan? Ja, ik, ik denk dat hij heel ver wil gaan. Kijk, zijn uh, grote drijfveer is altijd eigenlijk geweest... Uh, anti, uh, westerse, uh, ja, zijn anti-westerse gevoelens zijn altijd zijn grote drijfveer geweest. En uh, toen hij een staatsgreep pleegde, bijna 42 jaar geleden... was een van zijn grootste verwijten aan de toenmalige koning... dat de Britten en de Amerikanen een militaire basis uh, hadden in uh, Libië. Mm. En uh, een van de eerste dingen die hij toen deed... was die Amerikanen en die Britten eruit uh, gooien... En ja, dat, dat, dat anti-westerse gedachtegoed... dat is altijd eigenlijk leidinggevend voor hem geweest. En ja, nu, nu dus die westerlingen opnieuw proberen om Libië binnen te vallen... ja, dat... Daar, daarmee raak je volgens mij een Gaddafi in zijn hart en, uh, dus en uh, hij blijft gewoon zitten bedoel je? Ja, dat, dat, hij... dat voelt hij als zo'n belediging, waar hij zijn hele leven voor gestreden heeft. Dat zou nu, nu in, in één klap zou dat allemaal ongedaan worden gemaakt, doordat uh, allerlei westerse landen aan, aan de zijde van opstandelingen in feite ja, het voor het zeggen ja. krijgen in Libië. Ja, dus dat, ja. de, de, dus dat ja. laat hij gewoon niet gebeuren. Dus in die zin zal hij, ja, hij, hij gaat niet vertrekken, denk ik. Nee, dus dan uiteindelijk komt hij om in zijn paleis, zoiets. Ja, dat, Wellicht. Ja, dat inderdaad. Je ja. kunt je voorstellen dat er net zoiets gebeurt als met Saddam Hussein. Hè? Dat hij zich verstopt ergens in een, uh, in een kuil uh, in de woestijn. En dat hij daar dan een keer wordt aangetroffen. Ik, bedoel, ik denk wel dat hij, dat, hij, dat hij zich schuilhoudt in heel veel verschillende plekken heeft. Dat heeft hij altijd gedaan. Dat hij, uh, hij was altijd bang dat er iemand... Uh, hem af wilde zetten. Een Libië gewoon dus. Ja, ja hij heeft daar wel uh, zijn uh, tactieken voor. Goed, wij volgen het nieuws, Gerbert van der A. Dankjewel. En uh, we horen jou binnenkort ongetwijfeld nog een keertje. Graag gedaan. Zometeen bioloog Freek Vonk. Je weet wel, die, die slangenman altijd bij de wildraai door is. En die hier voor je. Stay naar de plaats she bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad. She ain't no bitch. I said, ooh, ooh it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh ooh, ooh ooh, it's a wicked world. La la la, ladies, if you feel me. Miss Muffet all up in her skirt yes, Climb that hill, my Jack is somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh it's a wicked. Vaak hier geweest Laura Jansen, Wicked World, Frank Wielarts, AZ Vitesse, NetBronnen. Vijf minuutjes onderweg ongeveer. Het is nog 0-0. dus altijd afwachten als je Vitesse mag bekijken. Ten eerste spelen En dan ook nog waar de jongens allemaal mogen staan. Vandaag is Stefanovic uit de Hoge Hoed getoverd. Slovenisch International. Maar hij mag zelden of nooit spelen onder Ferrer. Vandaag staat hij ineens in de basis. Rechts op het middenveld. En Matic staat vandaag achter Spits van Ginkel. Wat eigenlijk ook een middenvelder is. Maar die mag al een tijdje als Spits Gieren. Doet dat niet eens zo onaardig. Die jongeling uit de Vitesse-jeugd. En bij AZ Schaars weer terug in de, in de basis. De aanvoerder vorige week geschorst. Hij is weer terug van een schorsing. Viergevers centraal achterin voor de geschorste Moreno. En voor de rest eh, speelt AZ zoals u van ze gewend bent. En een vrije trap op dit moment voor de ploeg uit Alkmaar. Halverwege de helft van Vitesse kunnen ze gaan aanvallen met Klavan. Die moet eerst even eh, Stefanovic voorbij. Vervolgens nog een Vitesse naar voorbij als Stefanovic geholpen wordt. Dat lukt in eerste instantie niet. Maar Schaars daarachter plukt eh, de bal eh, op. En dan kan AZ alsnog door via Sander, een van de twee AZ'ers die nog op eigen helft staan. Voor de rest is het nogal druk op de Arnhemse helft. Klavan nog maar weer eens een keer proberen tegen Stefanovic. Nee, deze keer niet proberen. Terug naar achteren. AZ is een klein beetje aan het aftasten in de openingsfase tegen Vitesse. En gelijk hebben ze. Want zoals gezegd, je moet eerst even kijken wie waar precies loopt... om te weten hoe je ze moet gaan bestrijden. 0-0 volgens mij. En de dag van Joris Kreugel. Het zou je maar overkomen dat in één keer een familielid of een vriend vermist is. Ik zou me geen raad weten. Ik zou echt werkelijk waar alles uit de kast halen om die persoon weer te vinden... En uh, mij is het gelukkig nog nooit overkomen. Maar hier in Amsterdam zijn ze naastig op zoek naar Gijs Tio. Deze jongen die wordt al vanaf 26 februari vermist. En uh, zijn vrienden en familie zijn naastig naar hem op zoek. En ze trekken werkelijk waar alles uit de kast. Uh, vorige week was ik bijvoorbeeld op het Rembrandtplein, en heb je zo'n uh, groot televisiescherm. En daar zag ik hem al opstaan. Maar nu, hier bij het Centraal Station in Amsterdam, hebben ze een meterslang doek opgehangen van 20 bij 4 meter met grote letters: Vermist Gijs Tio. Met daarnaast een foto en zijn signalement. Fransje, de zus van Gijs, hoe is het nou om je broer hier zo op een groot billboard te zien hangen? Op een van de drukste plekken in de stad. Nou, aan de ene kant ben ik heel erg blij dat hij hier hangt. Want dat betekent dat we veel aandacht hebben en dat er alles aan wordt gedaan om Gijs te vonden, vinden. Ikzelf ben voor de liefde naar Den Bosch verhuisd. Dus ik kom hier dan met de trein aan. En vanochtend, nou, dan, dan, nou ja, dan, dan schiet ik wel even helemaal vol als ik hem hier zo zie. Dus het is en heel confronterend uh, en ook uh, het doel heilig de middelen. Dus ik ben blij dat hij hier hangt zou helemaal radeloos zijn volgens mij als mijn broer zo overkomen zoiets. Ja, de eerste twee dagen dat hij weg was heb ik ook de ogen uit mijn hoofd gehuild. want Uit wanhoop. En dan ga je aan de slag. Dus die radeloosheid komt maar op hele kleine momentjes naar boven als je even stil zit of even niet iets doet. Maar die radeloosheid, ik ben de hele dag vandaag en gisteren ook misselijk bijvoorbeeld. Dus het, het doet zijn werk wel. Ook al voel je het niet de hele tijd. Jullie halen werkelijk alles uit de kasten. Ik zat net even op internet. Ik uh, twitter, uh, Facebook, op Marktplaats zelfs. Dit dan hier en op een grote uh, ja, screen uh, op het Rembrandtplein in Amsterdam. Ja, we hebben uh, en dan moet ik echt de, de vrienden van Gijs krijgen. Daar moeten we alle credits voor krijgen. Dus het is waanzinnig. Wat, wat voor type is je broer? Was het iemand die ook zomaar eventjes wegbleef? Nee, juist niet. Gijs is trouw, Gijs is conscientieus. Uh, Gijs laat altijd weten waar hij is. Hij kan best wel in zijn eentje op reis gaan. Bijvoorbeeld voor zijn wijnhandel of op vakantie. Maar we weten altijd waar hij is. Dus we wisten meteen die zaterdag dat hij uh, zijn businesspartner niet uh, had terugge SMS'd, Wisten we meteen, dit klopt niet. Er is echt iets aan de hand. Volgens ja, 26 februari, vanaf dat moment is hij verdedigd. Maar helemaal niks meer gehoord of iemand iets heeft gezien... Nee, dat is het bizarre, het bizarre bizarre, aan dit verhaal. Niets. Er zijn tips, er komen iedere dag tips binnen bij de politie van uiteenlopende aard. Echt niets, nul. Geen enkele aanwijzing. De telefoon wordt iedere dag nog gepeild, zijn bankrekeningen worden nog door de politie uh, gevolgd. Geen enkele aanwijzing. Nou, vertrouwen moet je natuurlijk altijd blijven houden, maar heb je het nog? Ja. Juist omdat we niks weten. Je kan zeggen we weten niks, dus je moet je zorgen maken. Ik, kijk het, ik bekijk het vanaf de andere kant. We weten niets, dus er is hoop. Wat voor contact had jij met hem? Gijs is, Gijs is mijn grote liefde. Dus uh, ja, ik ben zijn grootste fan. Dat zullen meerdere mensen zeggen. Maar dan ben ik in ieder geval de langste fan. Daarom heb ik ook hoop. Ik kan mijn leven zonder Gijs niet voorstellen. En wat voor scenario's dwalen dan door je hoofd? Daar ben ik mee gestopt, om heel eerlijk te zijn. We hebben alles bedacht. De recherche heeft ook alles bedacht. We hebben ook een privédetective in de arm genomen. Die heeft ook al die scenario's bedacht. Maar als je alleen maar scenario's in je hoofd gaat nemen... dan gaat je fantasie op hol en dan word je gek. Heel veel sterren, Hartstikke bedankt. Het lijkt me toch een hele rare leegte... als je op een dag van iemand helemaal niets meer verneemt... en dat je vooral ook niet weet wat er is gebeurd. Verschrikkelijk. AZ, Vitesse, Frank Wielaert. 10 minuten onderweg. Het is nog altijd 0-0. Nog geen serieuze kans gezien. We, hebben al wel een bal We zijn al wel één bal kwijtgeraakt. Elm, die besloot te schieten, maar die schoot die bal op het dak van het stadion van AZ. Daar ligt die bal dus nu ergens. Het vervelende bij deze club is, als je iets kwijtmaakt of weggeeft, moet je het betalen. Zo'n bal is niet goedkoop. Dus Elm die krijgt een klein beetje salarisvermindering, denk ik, aan het einde van deze maand. Nu even opletten. Aisati die zijn tegenstander voorbij wil lopen. Niet dat hij dat tekort komt hoor, straks. Vrees ik uiteindelijk. Nee. Azati wil iemand voorbij lopen, bal gaat over de zijlijn en dan kan Az gaan gooien. Het is nog geen goede wedstrijd, laag tempo en het is nog steeds 0-0 in Alkmaar. Ellen Verbeek. Dit is de redactie. Succesvol journaliste, samen met haar man Dirk Sauer rijk geworden in het nieuwe Wilde Westen, Rusland. Ze komt altijd met nieuwe ideeën.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 Dit is Radio 1.